Ik ga een stukje lezen uit Matthäus 28, vers 1 tot en met 10. Opstanding uit de dood. Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven. Want een engel van de Heer dalde uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei, wees niet bang. Ik weet dat je Jezus de gekruisigde zoeker, Hij is niet hier. Hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, daar is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun, hij is opgestaan uit de dood. En dit moeten jullie weten. Hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zul je hem zien. Dat is wat ik jullie te, te zeggen had. Ontzet en opgetogen verliet ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen. Op dat moment kwam Jezus hen tegemoet en te hem. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. Daarop zei Jezus, wees niet bang, ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze mij zien. Goedemiddag allemaal, vrolijk Pasen, de Heer is waarlijk opgestaan, weet je dat? De Heer is waarlijk opgestaan, is echt opgestaan uit de dood, dat is wat miljoenen christenen vandaag vieren, en wij ook. En ik vind dit persoonlijk de mooiste zondag van heel het jaar. Misschien ben je vandaag voor het allereerst in je leven in de kerk en heb je het idee dat je midden in een verhaal valt en dat je de eerste hoofdstukken hebt gemist. Nou, als dat het geval is, allereerst van harte welkom in Oase. We hopen echt dat je je welkom voelt en thuis voelt bij ons. En verder, als je vandaag het idee hebt dat je er nog helemaal niks van snapt en dat je het nog niet kunt geloven, geen probleem. We willen je graag stapje voor stapje verder helpen en je vragen beantwoorden. Maar laat ik toch even kort uitleggen wat er nou aan vooraf gegaan is wat Naomi net met ons gelezen heeft. Dat stukje wat Naomi gelezen heeft, dat komt uit het evangelie van Matthäus. Het evangelie Matthäus is, is één van de vier evangelieën en de evangelieën zijn in de Bijbel eigenlijk de biografieën de beschrijving over het leven van Jezus. En die evangeliën die vertellen het onvoorstelbare verhaal. Dat Jezus niet zomaar een man was. Maar dat hij Gods zoon was. Sterker nog, dat Jezus God zelf is die 2000 jaar geleden. Als een mens geboren werd. En onder ons leefde. En toen Jezus 30 was. Hij groeide op als de zoon van een timmerman. Toen hij dertig was, begon hij als leraar, als rabbi, door het land te trekken. En, en begon hij de mensen te leren over het Koninkrijk van God. En vertelde hij over God, die een liefdevolle vader voor hen wil zijn. En overal waar Jezus kwam, liet hij dat Koninkrijk van God zien. Hij leefde het uit, hij demonstreerde het. Hij genas overal mensen waar hij kwam. Hij... Dreef demonen uit, hij bevrijdde mensen uit armoede, hij voerde mensen. En overal vroeg hij mensen om zich af te keren van het kwaad en hem te gaan volgen. Nou, de religieuze machthebbers van die tijd, die voelden zich bedreigd door Jezus. Zelfs zo dat ze hem wouden vermoorden. En ze beschuldigden hem van godslastering omdat Jezus zei dat, dat hij en de Vader één waren, dat, dat Jezus zelf de God was van Israël. En daarom liet ze Jezus kruisigen. Maar Jezus wist allang dat hij ging sterven. En hij rende er niet voor weg, hij verzette zich niet, maar hij liet het gebeuren. Omdat hij wist dat dat de enige manier was waarop hij de wereld kon redden. Nou, en toen, 2000 jaar geleden, op een vrijdag, wij noemen het Goede Vrijdag, werd Jezus dus gekruisigd. De meest verschrikkelijke dood die je maar kunt bedenken. En Jezus' leerlingen dacht dat nu alles voorbij was, dat alle hoop vervlogen was. Tot die ene zondagochtend, paasochtend, toen Jezus opstond uit de dood. En twee vrouwen... Zien Jezus als eerste. Weet je, als, als de, de mensen die de Bijbel schreven dit hadden verzonnen, dan hadden ze nooit twee vrouwen als eerste Jezus laten zien. Want in de, in de tijd van Jezus waren getuigenissen van vrouwen helemaal niks waard. Maar dat evangelie van Matthäus en de andere evangelie zegt, nee, twee vrouwen zien Jezus als eerste. En ze vallen neer in aanbidding. En Jezus zegt... Wees niet bang. Wees niet bang. Waarom zegt Jezus dat? Waarom zegt Hij als eerste, wees niet bang? Wel, ik denk allereerst omdat ze ontzettend bang waren. Moet je je voorstellen. Ze dachten even rustig naar het graf te gaan om de boel een beetje schoon te houden. En opeens vindt er een aardbeving plaats. En dat niet alleen, ze zien een engel die straalt als de bliksem die eigenhandig de steen voor het graf wegrolt... en ook nog tegen ze begint te praten. En zegt dat Jezus is opgestaan uit de dood... en hij laat het lege graf zien als bewijs. En als ze net bekomen zijn van de schrik... dan komen ze Jezus zelf tegen. En Jezus zegt... Wees niet bang. Dat is één. Maar ik geloof dat Jezus ook zegt... Wees niet bang... Voor nog een reden, voor een diepere reden. En ik geloof dat hij niet alleen zegt tegen die twee vrouwen, wees niet bang. Maar dat hij dat tegen ons allemaal zegt. Wees niet bang. Want door Jezus dood en opstanding hoeven wij nu niet bang te zijn en nooit meer bang te zijn. Hoeven we voor niets en niemand bang te zijn. Hoezo niet, denk je misschien. Hoezo hoef ik niet meer bang te zijn? Wat heeft wat er met Jezus 2000 jaar geleden gebeurde, ergens in het Midden-Oosten te maken met mijn leven hier in 2018, hier in Amsterdam, Nieuw-West? Alles. Die twee dingen hebben alles met elkaar te maken. En daar wil ik het vandaag over hebben. Waarom ook wij door Jezus dood... En opstanding voor niets en niemand meer bang hoeven te zijn. En weet je, ik geloof dat dat ontzettend goed nieuws is. Want wij zijn allemaal wel eens bang. Sterker nog, we zijn heel vaak bang. En we zijn soms zelfs zo bang dat we er door verlamd raken, Dat we niet meer normaal kunnen functioneren. Ik las dat één op de vijf Nederlanders ooit in zijn leven te maken krijgt met een angststoornis. Het is een groot probleem. Sommige van ons worstelen daar op dit moment nog mee. Dat is heel serieus. En toch wil ik het ook een beetje licht houden. Ik kwam wat fobieën tegen die, die eigenlijk best grappig zijn. Die wil ik even met jullie delen. Even serieus, deze fobie heb ik dus niet verzonnen, oké? Okay? Ik zal er een paar met jullie delen. Allereerst de fobie Xantafobia. Wat is dat? Angst voor de kleur geel. Iemand xantafobia? Dan heb je een groot probleem nu met die bloemen voor je. Volgende fobie. Arachibutyriofobia. En wat is dat? Angst dat pindekaas aan je gehemel te blijft plakken en dat je daardoor stikt. Iemand last? Iemand last van die fobie? Nee. Volgende. Getofobia. Angst voor haar. En dan vooral voor haar wat niet langer aan het hoofd zit, met een doucheputje bijvoorbeeld. Dat is een groot probleem. Volgende, voor ons mannen is dat een groot probleem. Pentherafobia. Angst voor je schoonmoeder. Dat is een serieuze fobie. En dan deze, even kijken of ik het goed kan uitspreken. Hippopotomonstrocesquipopedaliophobia. Dat is angst voor lange woorden. Het is een serieuze angst. En deze is heel serieus voor ons Nederlanders. Turofobia, angst voor kaas. Het is een serieuze fobie. Vrienden, dit zijn allemaal angsten waar we om kunnen lachen. Maar nogmaals, angst is een realiteit in zoveel van ons leven. Het is niet voor niks dat de Bijbel meer dan 365 keer zegt, vrees niet of wees niet bang. Zelfs 366 keer. Dat is voor elke dag één en voor dat ene schrikkeljaar. Omdat God blijkbaar weet dat we ons wel degelijk zorgen maken en angst hebben en bang zijn. Maar door de dood en opstanding van Jezus hoeven we niet langer bang te zijn. Het is echt zo. Want door zijn dood en opstanding is ons verleden vergeven. Is ons leven nu veilig. En is onze toekomst verzekerd. Daar wil ik naar kijken met jullie. Allereerst, ons verleden is vergeven. Velen van ons gaan gebukt onder ons verleden. Het is een, eigenlijk een te zware last die we niet kunnen dragen. Schuld schaamte, zelfhaat, woede, doordat we, wat wij anderen hebben aangedaan of wat anderen ons hebben aangedaan. Dingen die we onszelf niet kunnen vergeven of dingen die we anderen niet kunnen vergeven. Het is een last waar we bijna onder bezwijken. Vrienden, het kruis van Jezus is zulk goed nieuws, want de Bijbel zegt dat Jezus aan dat kruis Elke last van jou en mij en van heel de wereld op zichzelf troeg. Elke last. Dat zegt de Bijbel keer op keer. Laat ik één vers met jullie lezen waarin dat gezegd wordt. 1 Petrus 2, vers 24. Daar staat dit. Dankzij Jezus Christus zijn onze zonden vergeven. Hij heeft onze zonden gedragen. Toen hij stierf aan het kruis. En nu kunnen wij leven zoals God het wil. Want door het lijden van Christus zijn wij bevrijd. Probeer dat eens tot je door te laten dringen. De Zoon van God, Jezus, die nooit één zonde gedaan had in heel zijn leven. Droeg de zonde die ooit begaan is en ooit begaan zal worden, van heel de wereld. Probeer je eens in te denken, dus alles, elke moord die ooit begaan is, elke verkrachting, elke mishandeling, elke gedachte van, van haat en woede en lust en onverschilligheid, Jezus droeg het op zichzelf, die duisternis van heel de wereld. En hij werd erdoor verpletterd. De dood in. Maar de dood kon Jezus niet vasthouden. En Jezus stond op uit de dood. En die last van de zonde achterlatend in de dood. Eens en voor altijd. Vrienden, dat is echt goed nieuws. Ik sta bijna te stuiteren. Weet je waarom? Omdat alles wat we ooit verkeerd gedaan hebben. Alles waar we ons nog steeds schuldig over voelen. Alles waar de vijand ons elke keer weer op aanvalt. Dat heeft Jezus gedragen aan het kruis. En dat heeft Hij vernietigd, eens en voor altijd. En daarom, als wij dat geloven. Als wij ons leven aan Jezus overgeven. dan weten we dat, het, dat we het achter ons mogen laten, eens en voor altijd. Corrie ten Boom, een bekende christelijke spreekster en schrijfster. Ze is inmiddels overleden. die zei ooit. God heeft door wat Jezus aan het kruis gedaan heeft, onze zonden in de diepste zee gegooid. En hij heeft er een bordje bij geplaatst, verboden te vissen. Verboden te vissen. En waarom doet God dat? Omdat we de neiging hebben om wel te vissen. Elke keer gaan we terug naar die last en nemen we die weer op onze eigen schouders en we gaan er bijna aan kapot. Jezus zegt, ik wil jou vergeven door wat ik gedaan heb aan het kruis. En dan mag je die last van je afgooien. En dan mag je vrij zijn. Dan mag je vergeven zijn. Eens en voor altijd. En als God je vergeven heeft, dan ben je ook vergeven. Nu en voor altijd. Dus dat is één. Ons verleden is vergeven. Ten tweede, ons leven nu is veilig. Vrienden, ik zeg het nog een keer. We maken ons zoveel zorgen. We zijn voor zoveel dingen bang. En eigenlijk hoeven we maar één ding te weten. Namelijk dat God met ons is. Dat God niet tegen ons is, maar God is voor ons. Hij is met ons. En hij zorgt voor ons. En hij beschermt ons. God is met ons. En weet je, Jezus' dood en opstanding is daar het ultieme bewijs van. Luister maar wat, wat dit prachtige gedeelte in Romeinen 8 hierover zegt. Daar staat, wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij die zijn eigen zoon, Jezus, niet heeft gespaard... Maar Hem omwille van ons allen heeft prijzen gegeven. Ons met Hem niet alles schenken. Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen oordelen? Christus Jezus die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Vrienden, wat kan ons scheiden van de liefde? van Christus. Tegenspoed, ellende, of vervolging, of honger, of armoede, of gevaar, of het zwaard. Nee, ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er maar ook in de schepping is, ons zou kunnen scheiden van de liefde van God die Hij ons gegeven heeft. In Christus Jezus, onze Heer. Vrienden, dit stukje zegt zoveel, maar eigenlijk zegt dit stukje drie hele belangrijke dingen, essentiële dingen. Namelijk dat, omdat Jezus voor ons gestorven is en opgestaan is, mogen we zeker weten, ten eerste, dat God voor ons is. Ten tweede, dat God ons met Jezus... Met Jezus en zijn dood en opstanding alles zal geven wat we nodig hebben. En ten derde, dat niets ons meer zal kunnen scheiden van zijn liefde. Niets. En vrienden, dat betekent dus niet dat er nooit meer iets ergs zal gebeuren in ons leven. En We gaan allemaal door moeilijke dingen heen. Maar dat betekent wel dat we er niet langer bang voor hoeven te zijn. Dat we er niet langer door verlamd hoeven te zijn, van angst. Niet voor tegenspoed hoeven bang te zijn. Niet voor ellende of vervolging of honger of armoede of ziekte of gevaar voor demonische machten. Zelfs niet voor de dood. Want door Jezus dood en opstanding mogen we zeker weten dat niets ons kan scheiden van zijn liefde. Als we ons in geloof aan hem overgeven. Weet je, ik... ik ik zeg dit nu wel heel makkelijk, maar ik weet dat sommigen van jullie op dit moment door een diep dal gaan. En je hebt het idee: hoeveel dieper moet ik nog gaan? Hier, waar bent u? Ik weet hoe je je voelt. Ik ben daar ook geweest. Maar voor mij is dit beeld zo ontzettend bemoedigend. Ik heb het wel eens eerder gebruikt in de preek, maar ik wil het nog een keer gebruiken. Wie herkent dit beeld? Misschien wel, misschien niet. Dit is het beeld van Christus van de afgrond, zo wordt het genoemd. Het is een uh, beeld van 2,5 meter hoog, maar het is 15 meter onder water. Voor de kust van Italië is het daar neergelaten, in 1954. Ik heb geen idee waarom het daar neergelaten is, maar ik vind dit zo'n ongelooflijk krachtig beeld. Van hoe diep de liefde van Jezus gaat. Dat hoe diep de pijn en verdriet ook is waar we doorheen gaan. Dat Jezus altijd nog dieper is gegaan. Jezus weet waar we doorheen gaan. Hij is niet een God ver en, en onverschillig. Nee, hij is er zelf doorheen gegaan. Hij weet hoe we ons voelen. Kijk naar die, die laatste paar dagen van zijn leven. Hij werd in de steek gelaten en verraden door al zijn vrienden. Jezus ervoer meer angst dan jij en ik ooit zullen ervaren. De Bijbel zegt zelfs dat hij bloed zweet van angst. Nou, doktoren zijn er inmiddels achter, je zweet alleen bloed als je echt traumatisch veel angst en stress ervaart. Zo bang was Jezus. En toen stierf hij aan het kruis. Vrienden, opnieuw, niemand kan zoveel lijden. Niet alleen lichamelijk, wat al verschrikkelijk is, maar vooral ook geestelijk en emotioneel. En waarom? Omdat hij daar aan het kruis gescheiden werd van zijn vader in de hemel, voor wie hij het allemaal deed. En hij was echt compleet alleen en in de duisternis. Vrienden, waar we ook doorheen gaan op dit moment, hoe diep dat dal ook is, Jezus is erbij. Hij is er doorheen gegaan. Hij weet hoe je je voelt en hij leidt met je mee. Hij is daar bij je en bij hem ben je veilig. Het duizende jaren daarvoor zei koning David, een soort singer-songwriter al, al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad, ik ben niet bang. Waarom? Want u bent bij mij. En daarom zijn we veilig. En Jezus' dood en opstanding is daarvan het levende bewijs. Dus ons leven nu is veilig. Ten derde, onze toekomst is verzekerd. Onze toekomst is verzekerd. Niet met assurance, trouwens, of met geld. Weet je, mensen zijn bang, ik denk nog wel het meeste voor de toekomst. En waarom zijn we zo bang voor de toekomst? Omdat we er niet, niet weten wat er gaat gebeuren. De toekomst is onzeker. En ik geloof dat mensen nog wel het meest bang zijn voor de dood. Omdat de dood één groot zwart gat is voor mensen. Vrienden, omdat Jezus gestorven is en weer opgestaan is uit de dood, hoeven wij niet langer bang te zijn voor de dood. Omdat we mogen weten dat de dood niet langer het einde is. Jezus heeft de dood eens en voor altijd overwonnen. En daarom mogen we weten dat de dood geen punt is, maar een komma. Jezus heeft de dood overwonnen. Daarom zei Jezus over zichzelf. Johannes 11, vers 25 tot 26. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft in mij, gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Omdat Jezus de dood overwon, is de dood niet langer het einde. Maar als wij in hem geloven, dan mogen we weten dat het beste nog moet komen. The best is yet to come. Vrienden, door Jezus dood en opstanding mogen wij weten dat na de dood een nieuw leven wacht. Een leven bij God in de hemel. En op een dag, zegt de Bijbel, zal Jezus terugkomen. En zal Jezus het kwaad wat zo zichtbaar is in de wereld, eens en voor altijd, verslaan. Hij zal recht spreken, hij zal recht doen. En dan, bij de zijne, bij zijn volk, zal hij de tranen van zijn ogen wissen, zegt de Bijbel. En hij zal onder ons wonen, wij mogen met hem wonen. En er zal vrede zijn, er zal blijdschap zijn waar je, waar je geen... Gedachten bij kan krijgen, zo mooi en zo groot. Voor altijd. Dat is de vaste hoop die wij mogen hebben door Jezus opstanding. Onze toekomst is verzekerd. Wie weet wie deze man is? Een politieagent. Ja, weet u de naam van deze meneer? Je kent hem vast uit het uh, nieuws de afgelopen week. Deze meneer is Arnaud Beltram. En een week geleden vond er een gijzeling plaats in Zuid-Frankrijk. In een supermarkt. Een gijzeling door een moslim-extremist die alle mensen in de winkel gijzelde. En na urenlang onderhandelen nam deze meneer, Arnaud Beltram, de plaats in van een gewonde vrouw die verzorging nodig had. En zij werd vrijgelaten en deze politieagent nam haar plaats in. Deze politieagent, die zette stiekem zijn telefoon aan, zodat de politieagenten die de supermarkt omsingeld hadden, alles konden horen wat, wat gaande was. En op een gegeven moment hoorden ze schoten en renden ze de supermarkt binnen, maar het was al te laat, want Al Tram was in zijn hals geschoten. En bloedde hevig. En korte tijd daarna overleed hij. Gaf hij zijn leven. Weet je, toen ik dit nieuwsbericht las, en misschien had je hetzelfde, dacht ik, wauw. Wat een ongelooflijk krachtig beeld voor wat Jezus voor jou en mij gedaan heeft. Want vrienden, of we er nou bewust van zijn of niet... Ook wij worden allemaal gegijzeld door kwaad, door dood, door lijden. En Jezus die houdt zo ongelooflijk veel van ons, dat hij zei, ik neem jouw plaats. in. Ik geef mijn leven als ultieme losprijs, zodat jij bevrijd mag worden, zodat jij vrij uit mag gaan, nu en voor altijd. En dat is wat we vieren met Pasen. Zodat wij zeker mogen weten dat ons verleden vergeven is. Dat ons leven nu veilig is. En onze toekomst verzekerd is. En daarom zegt Jezus ook vandaag tegen ons. Wees niet bang. Wees niet bang. En wat ik nu zou willen doen is, als het goed is, onder, is onder je stoel een briefje. Als de kinderen er nog geen tekening op hebben gemaakt. Pak dat briefje even en een pen. Ja, dit het, ja. Vrienden, wat ik, uh, wat ik wil doen is denk even kort na welke angst jij op dit moment hebt en schrijf dat op het briefje en je hoeft het met niemand te delen, schrijf het op het briefje en breng dat briefje dan aan de voet van het kruis. Als een manier om te zeggen, Heer, ik geloof dat ik mijn angst bij u mag brengen. En dat u ook tegen mij zegt, wees niet bang. Door alles wat u gedaan heeft, door uw dood en opstanding. En neem dan een bloem mee. Mee terug naar je plaats en mee naar huis. Als een teken van Gods vergeving, Gods aanwezigheid en Jezus opstandingskracht in jouw leven. Ja, dus schrijf waar jij bang voor bent en breng het naar het kruis. Als een manier om te zeggen, Heer, ik geloof dat u ook tegen mij zegt, wees niet bang. En ik geloof, Heer, dat door wat u gedaan heeft, mijn verleden vergeven is. Mijn heden veilig is en mijn toekomst verzekerd is. En neem dan een bloem mee als het teken van Gods opstandingskracht in jouw leven. Dank u wel, Heer Jezus.